Hebben zijn we bij u terug? Standing tough on the stars and stripes we can dat we weer terug zijn uh, op de radio. Het lag niet aan uw toestel. Ik was net uh, ons programma aan het introduceren. Kwesties luistert naar. Het is even na vijf over acht. Het is zondagavond. En wij maken in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen... op 21 maart een elftal uitzendingen... waarbij wij gemeenten en soms provincies aan de tand voelen... over de lokale problemen, de conflicten... en kijken wat politici daar de komende vier jaar aan gaan doen... of dat het bij loze beloftes blijft. We waren in Brabant, Limburg, in Randstad, Gelderland... En vanavond zijn wij in het prachtige Friese drachtengemeente Smallingerland officieel. Waar de Frieske partij in het gemeentebestuur uh, zit. En waar de bekendste verdedigster van het Friese protest, wereldberoemd werd ze, tegen de Zwarte Piet vernieuwing woont. Moet iedere bestuurder, gaan wij ons met z'n allen afvragen, leraar, leidinggevende en liefst iedere fris verplicht worden het mooie Fries te gaan spreken in Friesland... of is dat een achterhoede gevecht dat nooit gewonnen gaat worden? Of is het zelfs eng nationalisme... dat Friesland op achterstand zal zetten in Nederland? U bent van ons gewend dat ik altijd eerst overschakel... naar mijn collega Marianne van Anker... die vanavond op het voormalige eiland Urk staat. Maar ook daar zijn even problemen met de verbinding... dus dat doen we later in deze uitzending. Friesland, trots op zijn tradities... Het is gendooien vandaag, maar het is echt niet alleen maar... de Elstedentocht die hier een traditie is. Het heeft als enige provincie een eigen erkende taal. Elk kind krijgt Fries op de basisschool, en dat is uniek. Maar lekker gaat het niet. Een derde van de basisscholen besteed, uh, slechts een derde van de basisscholen besteedt genoeg aandacht aan het Fries. Veel ouders spreken eigenlijk nog nauwelijks Fries buiten de deur... en hun kinderen nog minder. De Frieske Nationale Partij, de FNP, maar ook de Friese Beweging... u gaat zo direct allemaal horen wat het is... vinden dat dood en doodzonde, maar ze lijken in de minderheid. Een debat hierover in Drachten vanavond. Moet dat verplichte Fries op school worden afgeschaft wordt het juist tijd dat Friesland eens een keer pal gaat staan... voor haar tradities, haar zelfbestuur. En voor haar taal om te voorkomen dat we allemaal gaan behoren... tot de eenheidsworst die Europa hield. Zometeen politici en burgers in debat. Maar niet, u begrijpt het, voordat u het volgende heel eventjes hoort. Plein op Peishon, het beste loon van het frisse loon voor eer en rond. Zegt Pier Beresma, als schooldirecteur van basisschool, bestuurslid van die Friske beweging, niet meegezongen? Nee, ik zing het niet mee, want ik ben altijd bang dat wanneer mijn bloed gaat bruisen en koken dat dat ongewenste gevolgen heeft. Dus ik ben daar niet zo van. Voor Voor u of voor, voor... Nou, ik denk voor iedereen eigenlijk. Ik ben niet zo van de volksliederen. Ook niet van het Wilhelmus trouwens, hoor. Oké, okay, dus da da da da daar kunnen we niks aan ontleden. Maar, nee. maar, maar, maar wat betekent dat Friese volkslied dan? Niet, niet van prachtig lied, maar betekent het iets? Nou, voor, voor mij persoonlijk eigenlijk niet zo. Ik weet dat ik veel Friese daarmee tegen haar instrijk... Maar ik zou Friesland liever op een andere manier op elkaar zetten... dan door uh, het bloed dat gaat koken. Oké, okay, wat betekent Fries zijn dan? voor? Fries zijn betekent voor mij vooral de taal natuurlijk in de eerste plaats. Maar betekent ook het landschap. Hè? Want Friesland heeft toch wel een aantal unieke dingen natuurlijk. Nee, maar leg een volbloed Amsterdam er nou eens uit. W wat, wat is dat, Friesen? Wat is dat? Ik denk de rust. De... Doch, ook wat afstand nemen tot, het, uh, tot de waan van de dag. Dat lijkt me ook wel belangrijk. Dat doen jullie beter dan die randstedelingen? Ja, ik denk het wel. Ik Waarom? denk dat de randstedelingen over het algemeen... nogal uh, soms op een hysterische manier de, de waan van de dag volgen. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En u ziet het niet, want het is radio, maar hij zit tegen mij te glimlachen. Wim Hosflus, gepensioneerd journalist, maar nog steeds opiniemaker... Hè, in diverse Friese kranten. Welke krant? Nou, dat is meer de regionale krant, dat is de Balksterkrant. De Balkster ja, ja. uit Balk. Uit Balk. Balk is toch een van die elf uh, steden waar we hadden kunnen schaatsen. Balk is in. geen stad, hoor. Oeh, nee, nee, nee. nee, nee. Wat is het dan? Uh, Balk is eigenlijk een dorp. Oké. Okay. Ja, Sloppen is een stad. Dat ligt er twee kilometer vanaf. Oké, okay. en die hoort weer wel bij die Elstede. Die hoort bij de uh, ja. U wordt ook wel frisofoop genoemd. Wat is een frisofoop? Uh, ik had het woord er niet eerder gehoord, maar ik neem aan dat het een scheldwoord is. Maar ja, dat neem ik ook aan. Maar, ja. wat, maar wat zou de vertaling zijn? Heeft u zo'n de hekel aan die Fries? Nou, de, vrouw, de, ver, de vertaling zou kunnen zijn dat ik een hekel zou hebben aan, aan de Friese taal... en de Friese cultuur enzovoort, maar het tegendeel is waar. Maar dat wil mijn... Tussen tegenstanders willen dat mij de schoenen schuiven, maar dat is niet zo. Wacht even, als het nou, nee, nee, niet, meteen reageren. Als het nou niet zo is, hoe komt dat beeld dan tevoorschijn? Hmm. Omdat ik wel eens reageer op uh, de fanatieke uitingen van sommige Frizen. En die strijken dus mij dan tegen de haren in. En dan voel ik mij eigenlijk genoodzaakt om daarop te reageren. Pierre Bersma, ja, wouden, ik zit, ja, ik zit in naast naastgolfsprese President. ik zie dat hij hier twee kantjes A4 voor zich heeft liggen waarop mensen twintig uh, statements staan... Niet stiekem voorlezen. Nee, nee, nee. ik ga het niet doen. Waar, waarop mensen twintig statements staan... waarom hij dus niet zo gecharmeerd is van de Friese taal. En ik kan dat dus niet begrijpen van iemand die in Balk woont... in het mooie Gaasterland toch wel... waar veel Fries wordt gesproken... dat je je dan zo kunt opstellen. Oké, okay, zet, op. zet hem op. Zet hem op. Wat ik me niet kan voorstellen, uh, beste Pier... dat is dat uh, Pier Bergsma. Dus aan het Nederlandse volk te kennen moet, uh, geeft via de NRC... dat, dan lees ik het even voor... benepen Haagse magistraten erop uit zijn om Friesland te discrimineren. Dat is toch gewoon zo? Als je ziet wat er gebeurt bijvoorbeeld met de rechtbanken die gefuseerd zijn waardoor het bijna onmogelijk is om hier in Friesland... het Fries nog te, te gebruiken met de rechtbank. Want we hebben die uh, zaak gehad, die mestsilozaak. Ja, leg even leg uit, moest... uit, uit, wat was dat? Nou, dat was iemand die die, uh, die, zou dus, die werd verdacht van... Uh, ja, van... Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ja, leg dat nou eens uit. Ja, leg dat ja. nou eens uit. In ieder geval het was de mestsilozaak Iemand ja. moest voorkomen ja. uh, daarvoor uit makkingga. Ja. Dat is een klein Fries hier in ja. het zuidoosten van de provincie. En die zou dan notebenen. Ik meen naar Overijssel moeten om daar voor de rechtbank te komen. Nou, dat werd teruggedraaid, kon hij naar Zwolle. En daar zou dan ook een tolk aanwezig zijn. Wat zijn dat voor belachelijke toestanden die daar in Den Haag geregeld worden? Want we hebben hier in Leeuwarden een rechtbank. En het zou dus heel normaal zijn dat een Fries in Leeuwarden voor de rechtbank komt. Wim, laatste woord. Uh, ja, op zich uh, is daar wel wat voor te zeggen. Oké. Okay. Dat, dat, dat, uh, dat ben ik wel met u eens. Maar u... Uh, ah, dat komt u? een maar hoor. Ja. <laughs> U stelt zelf onlangs in de Leeuwarden Courant... en dat is uh, maar uh, een paar weken geleden... dat uh, het, uh, talen overleven voornamelijk door het wel of niet hebben van een economisch nut. En het heeft geen nut. En het heeft... Fries heeft geen nut. Vandaar dat drie vierde van de ouders... Het nut er niet van inzien dat kinderen Fries leren op de scholen. Ik ga jullie even onderbreken, want anders uh, gaan we eigenlijk aan mee met jullie twee debatteren. En dat zou zonde zijn van de uh, eminente andere gasten die we hebben. Waaronder Dirk. Een verbastering van Dirk hebben we net voor acht uh, besloten. Oosterhof. Ja, het zou ook andersom kunnen zijn. Ja, neem me niet kwalijk. Uh, raadslid van de FNP, Spanningerland. Uh, wat, wat heb jij met die Friese vlag? Ik heb niet heel veel met uh, vlaggen in het algemeen. Uh, dus ook niet met uh, de Friese vlag. Moet in uh, alle gemeenteraadszalen in Friesland die Friese vlag uh, komen te hangen? nee wat mij in de Tweede Kamer de Nederlandse vlag? Wat mij betreft niet, nee. Uw collega uh, FNP Corlinke de Jong zegt... het is tijd dat we Europa gaan zien als een verzameling regio's... met ook hun eigen tradities en producten. Wie zit er nou te wachten op eenheidsworst? Wat is er eigenlijk mis met eenheidsworst? Dat het eenheidsworst is, denk ik... Uh, Juist uh, diversiteit uh, geeft uh, meer leefbaarheid, meer uh, dynamiek, meer uh, plezier. En dus Friese taal, Friese energie, Friese cultuur, daar gaat het om. En dat moet je boven overeind houden. Als het enigszins kan, moet je het overeind houden. En dat vind ik niet alleen, dat vindt ook uh, de, Europese, uh, um, uh, de Europese Unie, maar dat vindt ook... Um, on onze Nederlandse overheid, die uh, daarom ook mee heeft ondertekend. Nou, werd er net gezegd dat het is eigenlijk alleen maar nuttig als het een uh, economisch belang dient, zo'n taal. Uh, Wim Hospers citerend. Uh, is er een economisch belang van de Friese taal? Nou, dat is een beetje lastig te zeggen of er een economisch belang is. Is er een economisch belang voor de Nederlandse taal? Kun je ook afvragen. Um, er is in elk geval uh, belang dat mensen in hun eigen moedertaal uh, zich kunnen uiten, zich kunnen uh, verhouden tot overheden, worden opgeleid, uh, tenminste in elk geval in hun eigen taal het eerst onderwijs krijgen. Dat is gewoon belangrijk voor de verdere uh, um, ontwikkeling van mensen. Oké, okay, duidelijk. Ron van der Lek, wethouder hier, lijsttrekker van D66, Smallingerland. Geen Vries, maar Hagenees. Correct, ja. Wat doet, van wat, wat, wat doet een haagenees hier in Drachten? Nou, kijk, via veel omzwervingen ben ik uiteindelijk weer de liefde in Drachten gekomen. Wat het is hier veel leuker dan in Den Haag, <tog> toch? Nou, kijk, ik heb een omzwerving gemaakt. Dit is de vijfde provincie inmiddels waar ik nu woon. En, en de leven. leukste? En de laatste, zeker. Want... Nee, ik vroeg niet de laatste. Ik zo oud zo nog niet. Nee, ik vroeg, ik vroeg de leukste. De leukste? Ja, nou, het is nou wel de mooiste. Uh, als ik kijk naar wat Friesland te bieden heeft... de Walden, de Meren en uh, het Woud... En, uh, dan is Friesland de mooiste provincie die ik ken in elk geval. Oké, okay, nou, nou, dan mag je je toch wel een buitenstaander noemen uit Den Haag. Ja. Wat, de, de essentie van die Friese identiteit, behalve de taal... wat is, wat is nog meer de essentie? De essentie van Friesland denk ik is dat men heel trots is op Friesland... En dat. Uh, Friesland... maar wacht, de Rotterdammers zijn ook trots op hun stad. Uh, ik denk toch dat het anders is. Ik denk dat, eh, omdat de Friesen ook terecht trots zijn op Friesland. <laughs> en die Rotterdammers ja, niet dat terecht ja. Zo nu en dan, Dat is ja. fijn hoor, dat presteert ook niks, waar je zit. Ja, zin. ik ben wel fijn ja. hoor. Wat pa, pa, pas op. Maar uh, kijk, en wat ik gewoon heel mooi vind van Friesland is dat er een eigen taal is. Dat okay, dus de taal is het belangrijkste van die identiteit? Ik denk dat niet alleen. Ik denk dat cultuur uh, in zijn algemeenheid uh, de Friese identiteit is. Het DNA van Friesland is, is cultuur, is toneel in de Friese taal, is muziek in de Friese taal. En ook het mekaar uh, toespreken in de Membertaal, zoals het hier heet. Oké, okay, we doen even een test, want uh, uh, je bent geen Fries. Uh, A Den Haag is een slechte voetbalclub en dat in het Fries. Ik kan dat niet. Nee, echt niet. Nee. Spreek je überhaupt ik geen, spreek Fries? geen Fries? Nee, en ik ga het ook niet proberen, ook, want ik maak me totaal belachelijk. En nou, wat vinden ze hiervan? Dat je wethouder bent en geen Fries spreekt? Nou, dat moet je anderen vragen. Nee, vraag het aan jou. Nou, ik denk, ik, ik, kijk, toen ik hier kwam, eh, als zit later als wethouder, ik moet zeggen, eh, ik eh, ervaar echt een warm bad hier in Friesland van collega's, van, van raadsleden, van ambtenaren... van inwoners in zijn algemeenheid. En men heeft er geen moeite mee dat ik eh, geen Fries spreek. Ze willen ook graag dat ik Fries kan verstaan... daar waar het nodig is. En dat, en dat doe ik ook. En dat kan? Ja. Want ik versta er soms echt geen moer van. Nou ja, als men goed netjes Fries spreekt... kan jij het ook voor een deel spreken. Stop. Jenny, ja, wellicht. Ik ben nooit te oud om te leren. Jenny Douwens, inwoner, uh, inwoonster moet ik zeggen, van Drachten. Uh, ondernemer. Volgens mij ben je echt wereldberoemd geworden op een gegeven moment. Ik zag je echt full blown in de telegraaf staan. En niet alleen daarin. Oh, uh, Na nee. een anti-zwarte -anti protest <laughs> hier in de buurt. Um, wat was dat ook weer? voor Om luisteraars even op te frissen. Uh, ik uh, riep op uh, om uh, ja, uh, in actie te komen tegen de uh, demonstranten tussen de kinderen onder politiebegeleiding. Want er kwamen de de demonstranten de met bus uit de Randstad en die hebben jullie tegengehouden hier op de A7, hè, geloof weg Nou, dat is een beetje kort door de bocht, maar dat was wel het resultaat. <lacht> Oké, okay, als dat het resultaat was, dan houden we het erop. Uh, op. Uh, wat vind jij? Moet het college van BW hier in drachten? Moet dat, um, zou dat Vries moeten kunnen spreken? Per definitie? Nee, vind ik niet. Uh, ik denk dat een van de belangrijke dingen wel is... Uh, dat je het fries. Uh, het, het is gewoon voor jezelf handig als je fries verstaat. Het is heel simpel. Nou, verstaan want, is iets anders ja. natuurlijk, maar echt spreken ook. Nee, nee dat vind ik niet. Uh, geen vereisten. Nee. Dus dat er een wethouder is die het verstaat... maar niet spreekt, geen probleem? Nee, vind ik geen probleem. Ook niet qua identiteit? Nee. Nee, er zijn genoeg Fries die zich uh, als Fries identificeren... en die uh, geen ja, Fries, Fries spreken. We hebben natuurlijk sinds 2013 de, de Friese taalwet. In Friesland is Fries de tweede officiële taal. En je, natuurlijk is het niet zo dat mensen in het openbaar bestuur... dat je daarvan kunt vragen dat ze dat direct ook spreken. Dat, dat zou... Onbehoorlijk zijn zelfs, volgens mijn idee. Maar zou je maar ik, het wenselijker vinden maar, dat, er, dat er een, een, een vriesprekende wethouder zit... dan een niet sprekende wethouder? Je, je zou dus best wel als functie-eis kunnen stellen... Als voorbeeld, zal ik maar zeggen? Dat mensen in het openbaar bestuur op termijn, zeg ik erbij... want je kunt dat natuurlijk niet direct eisen... op termijn in ieder geval het goed verstaan... maar ook het spreken. Ik vind dat het best een functie-eis zou kunnen zijn. Want waarom zou je als openbaar bestuur een tweetalige provincie willen hebben... terwijl je daar in de praktijk dus niks aan doet? Oké, okay, practice what you preach. He? Zoals de oh, hey. dat zegt, en meertaligheid ja. heeft okay. de toekomst. Hè? Okay. De Engels... nee, duidelijk standpunt. Ja. Uh, Dirk van FNP? Je zou het ook een beetje kunnen omdraaien. Uh, de FNP vindt bijvoorbeeld uh, het logisch... dat in onze gemeente bestuurders uh, in elk geval ook het Nederlands spreken... omdat de helft van de inwoners Nederlands als, uh, als eerste taal heeft. Zo kun je het ook bekijken. En als het je het op die baan. manier omdraait... dan begrijp je ook een beetje het, het andersom gevoel... van waarom het eigenlijk ook logisch zou zijn... Dat bestuur, dus uh, ook het Fries uh, spreken. Oké, okay, duidelijk. We gaan eerst even terug naar Jenny Douwers. Um, even terug luisteren naar een spontane oproep. waar het allemaal mee begon. Die blokkade tegen die demonstranten. tijdens de intocht van uh, Sinterklaas in Dokkum. Het is een opname van jezelf, hè? Gewoon vanuit de auto op het uh, internet gezet. Oké, okay, even serieus. Jenny, je was je net zo druk om Oh, we gaan toch net ruil om een kinderfeestje? Nee, inderdaad. En ik maak je er wel druk om. Friesland, daar kom ik gewoon. 150 railskoppers van kick-out Zwarte Piet. Echt, googlen je die meesten. Die komen bij naar zaterdagmia, naar het Dokumta, met bussen uit Amsterdam, Uit Rotterdam. Om tussen onze bandjes op een alokaasje langs de Intocht van Sinterklaas te steken. Oké, okay. en uh, Jenny, uh, moet het nog ondertiteld of heb ik het allemaal goed begrepen? Ja, ik, je mag het ondertitelen. Nee, het, is, ja, het was een spontane oproep. Dit is een beetje mijn natuurlijke vorm. En ik denk dat heel veel Friesen zich daar wel in kunnen herkennen. Lopen kort door de bocht. En deed je dat maar, expres in het Fries? Of dacht je, we, we, het moet even onder ons blijven, doe ik het in het Fries? En uh, straks komt natuurlijk de hele Vallenlands pers Nee, doorhoofd. ik ben, ik ben uh, Fries uh, geboren, getogen. Ik, mijn, Fries is mijn moedertaal. Dus daarom uh, heb ik er helemaal niet eens bij stilgestaan... om het in het Nederlands te doen. en ja. Uh, ja, Je weet, als je naar Dokkum gaat om de mensen daar te parkeren... Dat is oppassen geblazen. Ja, dan Heel, dan de georganisatie is ook een keer misgegaan. Ja. 7, 4, ja. Ja. Ja. Dan mogen ze nog blij zijn dat het zo is afgelopen. Het had toch veel erger gedaan. Nou ja, dat was natuurlijk wel een beetje de gedachte erachter. Wat? Om de heleboel te vermoorden? Nee, toch? Nee, ja. Om uh, aan te geven dat uh, ik niet de enige was die er zo over dacht. En uh, op het moment dat je inderdaad naar een provincie komt waar je de mensen niet eens verstaat. en dan ga je, vertellen, uh, ga je ze beschuldigen en vertellen hoe het moet. Hey, nou, Oké, okay, du duidelijk. We, we, we, we, dat is alweer een tijd geleden. Um, dus daar gaan we niet op terugvallen. Uh, Nederlandse tradities gaan die verloren door, um, laten we maar zeggen, nieuwkomers of uh, buitenlanders. Nederlandse, tradities, Nederlandse tradities. Ik heb het niet over Friese tradities. Nederlandse tradities. Nou, nee, ik denk dat, um, dat je het niet op die manier daar moet kijken. Ik denk dat je gewoon bij jezelf moet houden... als je een traditie belangrijk vindt of als je een taal belangrijk vindt... dan zul je het in de praktijk uh, moeten ondersteunen. Dan zul je dus daar je voor in moeten zetten. Oké, okay, andere vraag dan. Komen Friese tradities een beetje in de knel... doordat hier randstedelingen komen wonen... of uh, in bestuur komen? Of oh. ben je er niet bang voor? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat uh, wij sterk genoeg in onze schoenen staan... om onze Friese tradities uh, in ere te houden. En ik denk ook dat wij best in staat zijn, als we er mensen wat bewuster van maken... hoe, hoe uh, dat onder druk staat... dat we ook die Friese taal wel weer uh, wat populairder kunnen maken. En uh, zo moet je denk ik gewoon bij jezelf zoeken. Ik, ik, ben, um, ik heb heel lang uh, in Groningen gewoond... en ik realiseer me nu pas... Uh, dat als ik wil dat, dat, taal, dat die Friese taal niet verdwijnt... dan zal ik er toch ook zelf wat aan moeten doen. Dan moet ik ook eens een keer een Fries boek gaan lezen... en dan moet ik ook eens een keer Fries gaan leren schrijven. En dat kan je nog niet? Ik kan niet Fries schrijven, nee. Zij zei heel, schuld. we er wel een Zij beetje zei heel schuldbewust. Het is uh, ruim 22 minuten over acht. uur luistert naar het programma Questies. Wij hebben het vanavond over identiteit. Dat doen we straks vanaf Urk. Dat doen we nu vanuit uh, Drachten. Uh, Pier Bergsma, je bent al uitgebreid aan het woord geweest. Voormalig basisschooldirecteur, bestuurslid van Frieske Beweging. Nou, wat, is, riet, wat, is, het, wat is dat voor beweging? Het is de Riet van de Frieske Beweging. Dat ja? moet ik even goed formuleren. Het is de Riet van de Frieske Beweging. En we hebben in ons logo staan van Friesland en het Friesk. Daar gaat het om. Okay. Ook voor het landschap, ook om het, de, de, ja, ook de Friese cultuur in stand te houden. Lobby ook daarvoor. En opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, duidelijk. Dan ga ik even iets citeren van jullie zelf. Voor medewerkers in publieksfuncties en communicatiemedewerkers... Wordt het, als het aan u ligt, een actieve beheersing van het Fries? Spreken, lezen en, let op Jenny, schrijven. een functie -eis. Ja, waarom? Ja, zo denken wij erover. Kijk, we, we leven natuurlijk uh, in, in een wereld van mondialisering. waarbij het Engels bijvoorbeeld, het Nederlands dreigt te, te verdrijven. op universiteiten, nou, daar gaan we niet over discussiëren. Maar. Wij denken dat meertaligheid de toekomst heeft. Engels als Lingua Franca, natuurlijk de nationale taal het Nederlands... dat spreekt vanzelf. Maar ik denk dat juist in onze wereld... waarbij alles steeds groter lijkt te worden... hebben mensen ook het recht om hun eigen taal te behouden, en regio is dus daarin belangrijk. Oké, okay, snap ik, Pierre, maar kijk, met Engels kan je nog zeggen, en Chinees en Spaans, van, daar kom je over de grens ook uh, wat verder mee als je in winkel staat, of als je een bedrijf wil gaan oprichten, of ondernemer bent. Maar ik geloof dat uh, de Friese taal mij rondom Barcelona niet zoveel verder brengt. Hoor. Ja, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Je komt met Nederlands in Barcelona ook niet zo ver. Dan kunnen ze toch niet verstaan. Nee, maar het als gaat... je toch voor tweetaligheid pleit... dan zeg nee, ik Engels en nee nee, nee, nee, nee, ik, ik pleit niet voor tweetaligheid. Ik praat voor meertaligheid. meertaligheid. Okay. Hey, dit, het gaat niet alleen voor het Fries, Het gaat ook voor het Limburgs. Het gaat ook voor de Nederlandse acties. Het zijn ook talen die wettelijke rechten hebben. Oké, okay. nee, je, je standpunt is duidelijk. Uh, Ron van der Lek, wethouder, lijsttrekker D66. Wil nog een keer wethouder worden trouwens? Zeg je? Wil je nog een keer wethouder worden, begrijp ik dat? Indien mij dat uh, mogelijk is, ja. Ja, ja dat is wel een mooi politiek antwoord, <laughs> uh, uh, uh, uh, Zo'n actieve beheersing van het Fries, he. spreken, lezen en schrijven... is een functie eis. Oh. Wat, wat vindt D66 daarvan? Uh, ik vind dat uh, wanneer iemand in het gemeentehuis komt... en die Fries spreekt en graag Fries wil worden toegesproken... dat dat gewoon moet kunnen. Wanneer wij een Friese brief krijgen in het gemeentehuis... dan moet je ook in het Fries worden beantwoord. Maar dat betekent niet dat elke ambtenaar Fries moet spreken en schrijven. Want wanneer je dat gaat stellen als functie-eis... en er komt een vacature, dan ga je in een hele kleine vijver vissen. Want bij ons gaat eerst kwaliteit uh, okay, voorop. Dus als functie-eis is het flauwelijk nee. papier? Ja, het, het is ook niet zo moeilijk. Hè? Kijk, Wanneer je van mensen zou vragen om het Chinees te beheersen... om mensen toe te spreken, dan zeg je ja, dat gaat wel erg ver. Maar de talen lijken erg veel op elkaar... Duits, Fries, Engels, Nederlands zijn talen die zeer verwant zijn. En zo moeilijk kan het toch niet zijn? Als ik in Limburg zou gaan werken... dan zou ik binnen de kortste keer, binnen een paar jaar proberen... ook het Limburgs te spreken en te verstaan. Ja, maar, maar even voor de helderheid. Het dat gaat dat om het, wel het doel. Het doel is namelijk dat je Friesen die, die graag de Friese taal willen spreken... dat die ook Fries worden toegesproken vanuit de gemeente. En dat is het doel. Het doel is communiceren. Zowel schriftelijk als verbaal... En daar wordt gewoon aan voldaan. Dat betekent dus dat de, de mensen die communiceren vanuit de gemeente. dat die in ieder geval het fries moeten beheersen. Zowel schriftelijk, mondeling, ook actief. Maar niet allemaal. Dirk Oosterhoff, waar twee honden vechten om een been, op de derde ermee heen. Nou, vanuit, um, um, vanuit de nieuwe taalwet. Uh, is het zelfs zo dat de gemeente. een zekere. Um, um, ja, noem dat. Uh, stimulerende uh, um, rol heeft hierin. En, dan is het niet zo dat de gemeente alleen maar passief reageert... op hoe die wordt aangesproken... maar dan zou de gemeente ook actief daar iets voor moeten doen... om mensen te stimuleren juist die taal te gebruiken. En daarvoor is het nodig dat ook zo in elk geval... De, de, de ambtenaren die in contact zijn met de met mensen... dat die ook dat het in ieder geval beheersen. beheersen. Jullie zijn het, lijken het heel erg met elkaar eens... maar eigenlijk zijn jullie het wel een beetje eens. Wim Hosslers, columnist. Um, waarom moeten we wel verwachten... dat Nieuwe Nederlanders het Nederlands moeten leren... En niet dat mensen die zich in Friesland vestigen... gewoon Fries moeten leren. Uh, dat is om de reden uh, dat... Uh, die... Uh, Pierre Berksmaal in zijn krant heeft gezet... Uh, dat het geen economisch nut dient... Je om Fries te leren. Met andere uh, woorden... Uh, je blijft bij dat standpunt Onzin. Het is zelfs ja, zo... Peer, eerst ja, peer, ja, zo, kan, zo kan ik er nog alleen bedenken. Ja, nou bedenken als, we als, als, als we alleen over, over de economisch nut hebben... dan, dan weet ik nog wel een aantal dingen die we kunnen afschaffen. Zoals... Het, het, het, Pff, nou, er zijn genoeg dingen te U bedenken. U heeft het zelf in de krant gezet. Ja, ik heb het in de krant gezet. Nou, wat is er nou mis mee? Dit is van alles mis mee. Maar waar is het concreet? Wat, wat kan je dan nog meer allemaal afschrijven? Nou, dan zouden we dit... Ja, weet ik veel. Ja, nee, maar ik wil het graag weten. Ja, je weet niet veel. Kom, Het <lacht> Niet zo aardig tegen elkaar doen, hè. Het is zondagavond, <lacht> een beetje vrede op aarde. Maar, um, de, nee, maar je, kunt, je kunt de zaken die belangrijk zijn voor het leven... toch niet afmeten aan economisch nut... Dat, dat zou toch dwaas zijn? Van Jesse Klaver mag het niet, nee. Maar, um, he, want die heeft er een heel boek over geschreven. Maar, maar je zou kunnen zeggen, als het... Als het dan wacht, wacht even, ik vraag het even aan de ondernemer. Um, uh, Jenny, jij bent ondernemer. Friesland is een krimpregio. He, dat, dat weten we met z'n allen. Um, zou het voor mensen... Stel dat je, dat je nou uh, dat soort eisen gaat stellen... Van je moet Fries kunnen spreken, je moet het kunnen lezen... Je moet het kunnen schrijven, laten we eerst een spreken noemen. Um, dan Wordt het voor mensen dan nog wel aantrekkelijk om zich hier te vestigen? Nou, dat weet ik niet. Uh, uh, het toerisme uh, misschien, dat je daar wat over zou kunnen zeggen. Maar ik denk wel dat het informeel is het voor mensen die in Friesland komen wonen en werken... wel handiger om het Fries te spreken en, en te verstaan. Dat is gewoon een pre. Want ik bedoel, in de winkel, uh, het, verdwijn, uh, het verdwijnt op sommige plekken natuurlijk wel. Dat vind ik jammer. Maar als je in de winkel komt en je komt, uh, um, ja, maakt niet uit, in het uh, publieke leven. Er wordt veel Fries gesproken. Je collega's spreken Fries, nou dan is het uh, toch handig dat je daaraan meedoet. En is het dan ook niet handig dat uh, mensen die uit de randstad komen... of uit het Westen komen, en die echt geen woord verstaan van uh, Fries... of het ook helemaal niet spreken die worden dan communicatief een beetje achtergesteld? Of is dat niet zo? Nou ja, kijk, in de praktijk gaat het... Uh, merk ik zelf, en de verhalen die ik om me heen hoor... gaat dat wel een beetje zo. Uh, we doen allemaal uh, heel erg ons best om... Uh, kijk, als ik uh, klanten heb die geen Fries spreken... Uh, of um, uh, wie dan ook... dan spreek ik gewoon Nederlands. Alleen je merkt gewoon dat als in de praktijk... mensen met z'n allen op een bouw staan... en er staat één uh, tussen die Fries niet verstaat... en het zijn allemaal Friesen. Ja, dan wordt er gewoon Fries gesproken... en dat gaat gewoon automatisch. Je begint met z'n allen in Nederlands. En dan na twee zinnen... dan ineens ga je weer over in het Fries. Dus ja, het is in de praktijk is het gewoon handig... als mensen het verstaan. En je hoeft niet per se te spreken. Um, en ik denk wel dat, dat we daar toch wat stimulerende maatregelen op moeten nemen. Het is tegen half negen u luisteren naar het programma Kwesties. Wij gingen vanmiddag drachten in waar het heel stil was... om te vragen of het Fries als verplicht schoolvak niet moet worden afgeschaft. Nee, dat dacht ik niet. Dat is wel belangrijk. Dat Fries dat bestaan bloedt. Ja. Nee hoor, ik vind het prima dat dat verplicht is. Ik heb er geen, geen problemen mee. Juist ook om die identiteit te kunnen bewaren. Die Friese taal is natuurlijk wel uh, historisch van belang. Nou, ik vind niet dat het een meerwaarde heeft. Natuurlijk, Friesland uh, is niet meer zo, uh, zo Fries als dat het vroeger was. Maar we leven in een multiculturele samenleving. Dus ik vind niet dat, nee, ik vind dat niet nodig. Op zich wel handig, mits, mits er maar genoeg uren zijn. Taal is taal, hè? ik kan altijd nieuwe leren. Als de kinderen vanaf nu niet leren om Fries te spreken. Nou, over een aantal jaren. Ja, de kans is groter dat de taal steeds minder leeft. Nou, ik kan het best onder cultuur opschrijven wat dat betreft. Maar verplicht vak hoeft voor mij niet. Nee. nee, sowieso, talen leren is volgens mij wel belangrijk. Dus hoe meer talen je leert, hoe makkelijker je een andere taal pakt. Uh, de Friese taal, dat is hier maar 10 kilometer. Hier vandaan waar je naar Fries kunt spreken. En ik zie het zelf altijd als een handicap, want ik ben mijn hele leven aan het vertalen. En dan denk ik, wat doen ze ermee? Leer Engels, Spaans, uh, Chinees. Leer Engels, Spaans, Chinees. Uh, Wim Hospers afschaffen. Ik herinner mij een uitspraak van de voormalige voorzitter van de FNP, volledig jaar gedaan, van. Uh, het Fries op de voorgrond te krijgen... vind ik een achterhoede gevecht. De beste man is erop afgerekend. Hij is uh, helaas moeten aftreden als voorzitter van FNP. En dat is hem allemaal niet in dank aan. Maar hij had wel gelijk. Dus hij moest eruit, maar hij had wel gelijk. Dirk ja. Oosterhof uh, had hij gelijk? Nou, uh, had hij gelijk. Dat is een beetje ja. lastig. Uh, uh, kijk, als je het hebt over uh, op de voorgrond, dan gaat het niet om. Het gaat erom... Dat je, dat, je, dat je het Nederlands en het Fries um, um, gelijkwaardig behandelt. En als je het hebt bijvoorbeeld over, uh, over uh, dat stukje onderwijs... juist onderwijs in je eigen moedertaal heeft voordeel ten opzichte van, van niet. Dus in die zin, je moet het gewoon gelijkwaardig behandelen... en als de helft van de bevolking het Fries als het moedertaal heeft... dan moet je daarna, daar ook naar handelen. Oké, okay, maar, maar toch. Bijna twee derde van de basisschool in Friesland... blijkt uit onderzoek, schiet tekort met Fries. Uh, moet je die scholen dan gaan dwingen of zo? Hoe, hoe ga je dat doen? Nou, hoe gaat het met andere uh, vakken? Als, als bijvoorbeeld scholen uh, onderpresteren op, uh, op rekenen of op uh, aardrijkskunde, of noem een ander vak op. Dan komt de onderwijsinspectie en, en die rekent de scholen daar toch ook op af. Uh, Zo'nzelfde mechanisme is toch voor het voor het. Gewoon gelijke monniken, gelijke kappen. Ja, als lijkt het, me wel. Dit niet werkt, toch behandelen. Uh, Ron van der Lek, uh, rebellerende basisscholen, wat ga je eraan doen? Kijk, ik vind het gewoon belangrijk dat de Friese jongeren gewoon op de basisschool Fries leren. Punt. Punt, ja. ja. En als een school dan zegt, we doen er niet aan, dan... Ja, dan, kom ik, dan kom ik langs. Ja, dat zal veel indruk maken. En dan? Dat maakt indruk Dat maakt indruk. Nee, maar dat, dat, dat is, dat is dat, eigenlijk wat Dirk zegt. Ik ben het gewoon met Dirk eens wat dat betreft. Dan ja. komt van onderwijsinspectie en dat ja. moeten ze gewoon doen. Uh, uh, uh, Pier Bergsma, even wat uh, cijfers, uh, want da daar ben ik toch soms van. Nog maar 22% van de kinderen spreekt buiten het gezin Fries. Twee, nog maar 35% van de volwassenen en de trend is dalend, spreekt Fries. En 15% van de friese kan Fries schrijven. Een uh, groot aantal ouders en scholen voelt niets voor verplicht Fries op de basisschool. Ze vragen dan ook soms massaal ontheffing aan. Is het niet een verloren strijd? Ik denk dat het zeker geen verloren strijd is. Want er zijn altijd nog 300.000 zo'n de helft van de bevolking... die Fries als eerste taal heeft. De cijfers die nu genoemd zijn, die onderschrijf ik niet. Wel die, die, het, het percentage waar het Fries gaat schrijven, hoor, dat zal wel kloppen. Maar wat de school aangaat, dat is nog wel een belangrijk punt... de inspectie rekent scholen af op de CITO-toets. Ja. Taal, rekenen. Ja. Daar wordt veel over geklaagd en niet alleen in Friesland. Wat dat betekent dus dat scholen niet inzetten op dingen die belangrijk zijn... maar die scholen zetten in op de CITO-toets. Want als ze daar goed op scoren, dan lijkt de kwaliteit van de scholen... wat natuurlijk volslagen onzin is. En ik denk dat het juist meerwaarde heeft, maar het is hier ook vanavond al gezegd... dat scholen waar ook ter wereld de moedertaal en dat is hier voor een groot gedeelte van de bevolking, is daar het Fries. dat die moedertaal in stand wordt gehouden... en ook wordt gestimuleerd en wordt onderwezen. Wim? Uh, onlangs, dat is een dikke week geleden... heeft er een groot artikel in de, in de krant gestaan... met als uh, opschrift... Onderzoek toont weinig voordelen, meertaligheid. taligheid. Dat was een, een onderzoek, een wetenschappelijk onderzoek... van Anne Pot en Evelien Bosma... En een groot aantal ouders voelt niets voor gedwongen vries en vragen dus ook massaal ontheffing aan. Wat ik net al zei: ja. uh, het feit dat men dus uh, hoog opgeeft aan meertaligheid. Dus jij zegt eigenlijk verloren strijd. En dat wordt en ook het nog is een beetje een strijd. En dat heeft uh, meneer Bergsma, mijn buurman, ook al toegezegd. Er zijn okay. 6750 talen in, in, in de wereld. En de helft die zal verdwijnen. En de hospes klapt in de handen. Nee, helemaal niet. Want nou. ik, ik maak me graag in het Fries uitdrukken. Ik ben op het top Fries. Ik hou nou. van Friesland. Ik hou van de Friese taal. Maar, maar ja. je moet het niet te ver doordrijven. <laughs> en dat doen mensen naar Pier Bergsma de Riet van de Friese Beweging. <laughs> kom nou, Hospes, hoe kom je daar nou, nou bij? Nee. <laughs> Het is toch een verrijking dat je meer talen spreekt. Weet je wat zo leuk aan jullie is? Wat, dat kunnen mensen niet zien, want het is een radio. Nee, jullie ja. zitten samen hier op een bankje in de bus. En, ja, en ik, jullie lijken een beetje op, weet je wel, ik, die, ik die twee oude al kereltjes van die. Nee nee nee. nee, nee, nee. We blijven, blijven rustig zitten. Nee, maar jullie lijken een beetje op die twee ontzettend leuke mannen van die Muppet Show, weet je wel? Die er ja, nog steeds meer... Maar dat bedoel ik als een compliment, hoor, en niet ja, ja. Uh, als iets anders. Maar Horst kan toch niet met droge ogen beweren dat meertaligheid geen voordeel is. Ik, ik, ik, ik dat moet je aan hem vragen, Moet je Ik spreek toch ook... Wanneer ja, ik weet het niet, maar het stond in. Het is dus een ik, wetenschappelijk onderzoek. Is dat ik, was bij de, ik was bij de lezing van Anna Pot vorige week. Dus toetem me nou niet van alles in oren wat ze niet gezegd heeft. Ik was namelijk vorige week in het provinciehuis. Daar was ik bij. En ik ken haar ook persoonlijk. Wat is het dan een groot voordeel dat je meer talen spreekt? Ik spreek toevallig ook het Frans. Nou, ja, dat mag ik je toch al alleen even zeggen. Je krijgt contact met de bevolking. Pas op hoor, want ik ga dat testen hè, van het Frans. Ja, dat mag. Het mag. Ja, Friesland ja. is de mooiste provincie van Nederland in het Frans? Kijk, dat is nog Kijk. wat anders. We gaan even de taal uh, voor de taal laten. En we gaan het even over iets anders hebben. Namelijk over de zogenaamde status aparte. Dat is misschien een heel deftig woord. Maar dat is in gewone mensentaal... meer zelfbestuur voor Friesland. We hebben hier een commissaris van de Koning... Arno Brok, voormalig burgemeester van Dordrecht. En die vindt dat Friesland als enige provincie in Nederland meer bevoegdheden moet krijgen... dan enige andere provincie. En dat stond, als u het niet gelezen heeft... in de Leeuwarder Courant van 29 september. En dat de politiek Den Haag dus minder te zeggen moet hebben over Friesland. Uh, Wim Hospers, uh, u woont in Balk, u bent journalist. Eens met uw lokale commissaris van de Koning? Daar ben ik het niet mee eens, nee. Want? Ik zie niet in waarom als een provincie als Friesland... meer rechten zou moeten hebben dan andere provincies... Punt. Punt. En ik denk dat Pier zegt. Natuurlijk dan... hebben, wij, hebben wij meer rechten dan andere provincie. Want we hebben de tweede officiële taal in Nederland. Zoals ook de, de, de Aruba, de, onze, onze eilanden aan de andere kant van de wereld. die hebben ook hun eigen taal en die hebben de ontlenen daar ook rechten aan. Lon van der Lek, uh, onzin? Of ja, eigenlijk wel. Kijk, uh, uh, meer zelfverstuur betekent ook dat je als Frieslander je gaat isoleren. En ik zei, Friesland is een prachtige provincie, mooie cultuur, mooie taal, maar alleen kunnen we het niet. Uh, we, we zijn afhankelijk ook van een samenwerking met name met Drenthe en Groningen. En wat dat betreft is die samenwerking hier in noorden van wezenlijk belang en zelfbestuur okay. is daarbij niet aan de orde. In voetbalterm is het nu uh, 2-1, uh, Dirk Oosterhof, uh, raadslid FNP Schmanningenland. Autonomie of een status aparte of wat gaan we doen? Uh, in elk geval uh, meer taken uh, naar onderhalen, zeg maar. Dus uh, vanuit Den Haag. En of dat alleen hier moet of ook in andere provincies, dat, dat, uh, dat laat ik even in het midden. Ja, maar dat vraag je. Maar de samenwerking waar het om gaat, samenwerking is altijd goed. En je kunt ook uitstekend samenwerken als je als provincie meer. Uh, uh, meer te zeggen okay, heeft. Oké, je zegt over... meer decentraliseren naar de provincie. Daar is iedereen het geloof over eens. Maar hier wordt echt expliciet gezegd... luister eens, wij moeten meer bevoegdheden krijgen... dat zegt de commissaris Der Koning... dan enige andere provincie. Dat is toch echt een status aparte? Dat is een status aparte. En, uh, uh, ik vraag me af of dat inderdaad uh, zo zou moeten zijn... voor alleen deze provincie. Ik zou me dat ook voor andere provincies kunnen voorstellen... Dus dat laat ik even in het midden, maar, maar die status aparte die zou heel goed kunnen. En dat, dat raakt in, of dat, dat daarmee uh, isoleer je, uh, denk ik niet. Want uh, in feite heeft Nederland ook een soort status aparte binnen de EU. In de zin van wij hebben ook uh, gewoon uh, zelfbestuur. Maar wie zegt dat.. Nederland zich binnen de EU uh, echt uh, isoleert. Dat is toch niet het geval? Ongetwijfeld. Jullie zijn bij d 66 heel erg voor één Europa. Als nou overal een status apart ontstaat, hè, vier van de elf uh, of twaalf provincies hier, en, uh, een stukje België en een stukje Duitsland, Nederland, Saksen, West-Valen, daar wordt toch onbestuurbaar? Het wordt onbestuurbaar. En dan gaan we weer terug naar de middeleeuwen. waarbij elke stad een, een muur had en kanonnen. En ieder voor zich, God voor ons allen. En ik denk dat dat nou juist niet is wat we willen we is naar... Wel romantisch. Het is zeer romantisch. En je kan er fijn aan terugdenken. maar het is niet de toekomst, denk ik. Het is groot waar het moet en klein waar het kan. Daar gaat het om. En we kunnen heel veel dingen hier best zelf in de provincie regelen. En dat moet ook, en dat wordt gewaardeerd. En ik denk ook dat dat de toekomst heeft. Dat dat, ook eens even Wim. Een status apart is ook uh, helemaal onrealistisch. Enerzijds omdat het dus uh, in de grondwet dan veranderd zou moeten worden. Anderzijds dus omdat je dan een meerderheid in Friesland zou moeten krijgen. die voor een status apart is. En die krijg je niet. En je ziet het dus momenteel in Engeland. Uh, de Engelsen hebben een behoorlijk spijt van een status apart. die ze dus ja, nastreven. Dat, dat de niet. grote bedrijven die gaan weg. De belastingen gaan omhoog. En datzelfde fenomeen krijg je straks in Friesland bij een status aparte. Bedrijven zijn als de dood voor, uh, uh, hoe heet het? Ja, maar dat wilde Riet van de Friesen, ja. beween, wil dat toch ook niet? Dirk? Er worden volgens mij een paar dingen door, uh, door elkaar gehaald. Ja. Uh, status aparte, uh, dat hangt er vanaf hoe je dat invult. Als je dat invult op een manier dat je over regionale zaken meer zelfbestuur krijgt, dan om. is dat alleen maar goed. Dat bedoelde ik met een status aparte. Ja. Als je het hebt over een status aparte... waarbij je, weet ik veel, een eigen belastingsysteem introduceert... heb je okay, een ander verhaal. Uh, duidelijk, Jenny Douwers, uh, ondernemer. Uh, Europa is economisch natuurlijk heel belangrijk voor Nederland. EU hey, begint al scheurjes te vertonen door al die regio's die autonomie willen. Tegen autonomie van Friesland? Um, ja, ik ben niet voor uh, een apart uh, Friesland. Um, ik ben het wel met de heren tegenover... mij daarover eens, is dat je moet jezelf ook niet te moeilijk maken. We moeten toch samenwerken met z'n allen. Alleen, uh, ik denk dat uh, het andere wat hier net aangehaald is... dat we uh, toch wel meer zelf in de provincie kunnen regelen... dat het voor verschillende provincies uh, geldt. Status apart is dus niet aan de orde. Nee, Status apart is dus niet aan nee, de orde. Uh, uh, columnist Wim Hospers, uh, u waarschuwt in de krant... voor een soort eng nationalisme in Friesland. Wat bedoelt u daar precies mee? Uh, als je volgens de dikke Van Dalen dus nationalisme opzoekt, dan zal ik het even voorlezen. Dat is uh, onafhankelijkheid gepaardgaande met een afkeer voor het vreemde. En dat moeten we nou net niet hebben. Even een vraag aan Dirk en Want, aan Pierre. Ja, nee, dat is heel duidelijk. Je moet het niet hebben. Uh, uh, Dirk, voel jij jezelf een nationalist? Heb je afkeer van het vreemde? Ik voel me geen nationalist als het in die definitie is. Uh. Maar wel? Ik voel me eigenlijk helemaal geen nationalist, maar ik voel me wel uh, Nederlander en ik voel me Fries. Pier, Dat geldt voor mij ook. Je hebt ook verschillende identiteiten natuurlijk. Ik voel me Fries, ik voel me Nederlander, ik voel me ook Europeaan. En dat kan best samen gaan. Het is uh, um, uh, 42 minuten over 8, oftewel um, uh, 18 minuten uh, voor 9. Ik dank jullie wel voor deze discussie hier in de bus. We gaan naar een andere identiteit. We gaan uh, niet aan het begin van deze uitzending... maar aan het eind van deze uitzending naar collega Marjan van der Anker. Die staat ook op een bijzonder voormalig eiland, namelijk Urk... waar vissers en religieuzen de dienst uitmaken. Onlangs kwam Urk in het nieuws. U heeft dat ongetwijfeld gevolgd ja, hoor, door de zeehelden-discussie. Oh, daar is Marjan al. Ik was je nog aan het introduceren, Marjan. Ga je gang, ga ja. je gang, ga je gang. Ja. <lacht> Daarop uh, dank je wel. Je zit inderdaad iets verderop uh, in Nederland, iets naar het noorden. Wij zitten hier uh, in Urk. Urkers houden ook van tradities. De die hangt hier in het gemeentehuis uh, volop uh, te wapperen. De Urkerklederdracht wordt nog regelmatig gedragen. En de Urkentaal wordt gekoesterd. En sommigen vinden dat iedereen die zich op Urk uh, vestigt ook het Urks moet leren. Ook de zondagsrust is voor veel Urkenaren heilig. En dus wilde niemand van de lokale politie vandaag meewerken aan deze uitzending van kwestie. We zitten twee weken voor de verkiezingen en meedoen op zondag betekent sowieso stemmenverlies al dus een van de lijsttrekkers. Zo gelovig is Urk dus nog. Is dat een mooie, fantastische manier van in het leven te staan en tradities te houden? Of staat het innovatie en modernisering en tolerantie naar andersdenkenden in de weg? We gaan eerst even luisteren naar het volkslied. Dan duurt het jaren in de ziet: een hevel rustig in de boste boren. Daar is meer gebeurde vroeg. Waar nou En dat kwam met Urker volkslied. Bij mij zit Anneke van Urk. Dat is haar echte naam. Zij woont al 54 jaar hier op Urk en is medewerker van het Cultuurhuis in Urk. Ook Chris Kramer is hier, inwoner van Urk, werkzaam in de viswinkel. Wat betekent dit Urker volkslied voor jullie, Anneke van Urk? Uh, nou, het is geschreven door een oom van mij. Dus in die zin betekent het iets voor mij. En aan de andere kant denk ik van nou, het is een mooi volkslied. Ja, Gaat dat ook voor jou, Chris? Nou, ik uh, ken de eerste paar regels wel, maar ik heb er niet zo veel mee. Maar ik vind het wel mooi dat er is. Er nou zijn er heel veel tradities, ik stond er net al een aantal, of die echt bij Urk horen. Wat is voor u Chris samen het belangrijkste als u denkt aan de tradities van Urk? Uh, nou ja, ik denk de zondag uh, Daar uh, is heel Urk er wel uh, over eens denk ik. Maar, ach, niet, niet iedereen, iedereen heeft veel andere mening. Maar ik, persoonlijk, ik ben zelf niet kerkelijk, maar ik vind de zondag ook wel uh, belangrijk. En is dat vanuit het religieuze Chris? Of is dat gewoon, je hebt zes dagen, je het gewerkt, dan hoort die rust er gewoon bij als ritme in de week? Uh, nou, ik denk dat als je één dag in de week met z'n allen zeg maar, uh, uh, vrij bent, iedereen is dan vrij, dan kun je bij elkaar komen. En, uh, je hebt er, als je zeg maar, een 24-7 economie hebt, dan moet dan die werken, dan is die, moet die werken, dan is die vrij, dan is die vrij. Dan heb je, ben je niet meer met elkaar allemaal bij, bij elkaar en dan kun je die bij elkaar zijn en uh, samen dingen doen. Ik denk dat dat uh, wel belangrijk is. Ja, want Anneke, jullie kwamen nu alle twee binnen uh, hier allemaal geweest. We hebben net onze familie gegeten. Dat is ook een belangrijke traditie. Chris zegt net, uh, Anneke, voor mij is de zondagsrust een van de tradities die hier behouden moet blijven op Urk. Gaat dat ook voor jou? Nou, in die zin uh, niet vanuit religieus standpunt, maar ook uh, vanuit familiestandpunt. Uh, ...ben ik het zeker met Chris eens. Uh, wij komen één keer in de week bij elkaar. Iedereen werkt de hele week. Uh, we ontmoeten elkaar als gezin eigenlijk niet door de week. En dan die zondagmiddag is het toch een kwestie van ontmoeten. En met elkaar eten en met elkaar een beetje de week doornemen. En of helemaal niet, dat we een beetje slap zitten te kleden. zetten. zetten. ja, te zweten. ja. Eh, maar goed, het is wel iets wat we heel, uh, um, ja, wel heel uh, zuinig zijn. Nou, uh, zitten we hier uh, in een van de restaurantjes die open zijn van het 20 op zondag. Uh, een van de mensen die in de beginning ons uh, net heeft uh, geholpen. Die zei, ja, het is echt wel in onze familie een gedoe dat ik werk op zondag. Wordt eigenlijk niet getolereerd. Is die sociale controle hier ook zo groot, Anne? Ja, ik kan dan alleen maar voor mijzelf spreken. En dat geldt in ons gezin dus niet. Uh, ik, uh, ik weet wel dat die sociale controle er is, maar uh, ja, er wordt toch wel heel vaak uh, ja, een beetje dubbele moraal over uh, op nagehouden. Ja, herken je dat uh, Chris een beetje in een harnas zit, de sociale controle, dubbele moraal? Uh, ja, natuurlijk, uh, zijn nou uh, ook heel veel keilige mensen, maar het ligt een beetje aan jezelf, denk ik. Uh. Hoe je daarmee omgaat. Ik bedoel, als je, je kan ook gewoon jezelf zijn. Als je, er, als je die ruimte zelf pakt, dan krijg je die ook wel. En dat doet, doet niemand er echt moeilijk over. Ik, bedoel, ik ben zelf niet religieus, maar dan zegt er wel eens iemand tegen je, nou, ik, dat je. Je bent niet goed bezig, dit of dat. Maar dan kun je erover een discussie in. Dat accepteert ook iedereen gewoon. Dat is niet echt een probleem uh, voor de rest. We hebben wel een goed verhaal wellicht bij nodig. Waar ook een goed verhaal bij nodig is. En dat ik direct ook aan jullie vragen om te reageren. Zoals we een aantal politie hebben gevraagd om hier op deze zondag in onze uiting te verschijnen. Zij zijn echt letterlijk tegen ons. Ja, dat kan werkelijk waar niet. We zouden het misschien persoonlijk nog wel willen. Maar het kost ons echt stemmen. Want mensen luisteren dat. Die horen dat morgen uh, dan weer terug. Hebben ze het, het dorp over. Dat is niet oké. Okay. Dan hebben we natuurlijk ook nog Urk die heel veel in het nieuws is geweest. De afgelopen periode rondom de zeehelden uh, discussies. Het kwartier dat hier uh, wordt gebouwd wat deze namen moet gaan dragen. En uh, wij dachten, nou, misschien zijn de lokale politici na nou, al die landelijke promotie wel tot andere gedachten gekomen. We vroegen aan twee lokale politici, Hans Krebas, lijsttrekker van het CDA hier, en lijsttrekker Anja Keut en ook heel veel zetels van de Urk, waarom ze toch zo trots zijn op het besluit om die namenbordjes op het Twee straks op te gaan hangen. De media heeft er zeehelden van gemaakt. Het waren de helden van leer wat eigenlijk in de motie stond. Niet per se de zeehelden alleen. Het waren de helden die Nederland groot gemaakt hebben. Een handelaar heeft natuurlijk flink bijgedragen aan de economie van Nederland... en de opbouw van Nederland. Maar hoe kan het dat zeg maar, heel Nederland discussieert over iets van... we moeten deze straatnamen veranderen, we moeten de locatienaam veranderen... en dat jullie denken, no. wij gaan het toch doen? U zegt heel Nederland, dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Het gaat om een vrij actieve minderheid uh, die daarmee bezig is. Maar waarom hebben jullie als CDA niet tegen die ze dat zeeheldenkwartier gestemd? Ja, dat, dat, daar was ik uh, persoonlijk niet, niet helemaal bij aanwezig. Die motie die werd ingediend en, en de vorige fractie zeg maar, heeft daarmee ingestemd. Wel vanuit de sfeer zo van ze, en dan wordt het een, een beetje in de wij zij -sfeer getrokken inderdaad, uh, moeten niet denken dat wij iets aantrekken van hun cultureel imperialisme. Op zich zijn wij ervoor om dat soort uh, discussies wel te voeren. We willen niet in een bepaalde richting gedwongen worden. Dat is belangrijk. We willen ook de negatieve aspecten van de geschiedenis belichten. Ik denk dat Anja daar ook niet op tegen is, maar je moet, je moet het niet uh, verdonkeren manen. Kijk, ik ben meer voor een Michiel de Ruiter dan voor uh, uh, een die Koen. Ik kom ook uit een uh, koloniale familie, mijn moeder is opgegroeid in Indië. En ik zie ook dat de beelden daarvan, dat lijkt heel erg op een apartheidssamenleving. De blanken waren superieur aan inheemse. Dat willen wij niet in eer herstellen natuurlijk. Wel bewustwording over het verleden. Ik heb gehoord dat twee de kwartier komt er helemaal niet. Ik zou niet weten wat je daar gehoord hebt. Er zijn 17 zetels in de raad en 17 stemmen voor geweest. Dus ik ga ervan uit dat dat er gewoon komt. Oh, dat, moet, dat moet allemaal blijken. Uh, Urk uh, houdt wel een beetje van de polarisatie. Die heeft het scherp aangezeld. heeft ook een uh, rebelse mentaliteit. En, en daarom denk ik persoonlijk daar ook uh, toe aangetrokken. Uh, maar de, de kernboodschap is... wij laten ons niet door links, ik zeg maar even keihard, overroelen. Daar plaatsen wij iets tegenover. Ook onze eigen cultuur... Nou, jullie hoorden het uh, op het uh, bandje wat ze opgenomen. Een beetje gekrabbel ook wel hè, van die, uh, met name CDA-politicus de lijsttrekker Hans Krabat. Anneke, jij bent van het CDA althans niet uh, politiek verkiesbaar, maar wel uh, een fervent stemmer. Wat vind jij van dat hele straatnamenverhaal? verhaal Nou, ik begrijp de emotie erachter. Maar ik vind dat het nu gekozen wordt op de verkeerde grond. En uh, ik denk dat Hans dat ook duidelijk heeft proberen te maken. Van... Dus eigenlijk gaat het CDA er niet mee akkoord? Nou ja, wat mij betreft uh, gaan ze dat niet doen. Nee, voor mij hoeft het niet. Want vindt u het dan vooral een beetje puberaal rebelleren tegen linkse politici? En is dat misschien de verkeerde wedstrijd? Nee, ik denk dat het duidelijk, dat het duidelijk maakt dat uh, uh, er toch een, een, een sentiment is in Nederland uh, waarbij mensen... Uh, nou, een beetje in het, in het harnas gejaagd worden door bepaalde standpunten. En dan ga je je een beetje radicaal opstellen. Ja. ja, goed, dan moet je dat op een gegeven moment ook je bij te stellen, dat standpunt. Is dat voor jou dan een reden wellicht anders om deze keer niet op het CDA te stemmen als uh, Hans Krobas zijn mening niet lijkt? Uh, ik vind dus dat Hans Bas gelijk heeft. Hè? En uh, nee, dat is geen reden om. Ik, ik zou er uh, meer voor uh, pleiten om toch wat meer duidelijk te maken aangaande die hele zeeheld discussie. Ja, die discussie, dat is hier wel een dingetje. Die zeiden net ook al, halve landelijke media die loopt hier langs. Alleen maar vanwege dat zeeheldenverhaal. We worden daar ook een beetje in een kwaad daglicht gezet, alsof we zijn achtergebleven, alsof we hier eigenlijk 100 jaar tijd niet hebben meegemaakt, die de rest van het land wel heeft meegemaakt. Jij schrijft natuurlijk ook op een website, Deurprat. als ik het goed uitspreek. Burprat, leuk, dat <laughs> is een eerlijke uitdrukking, dat betekent zoiets van: hij uh, wil ook even wat zeggen, uh, weet je wel. Nou, dat kan hier ook bij kwesties. Wat wil jij zeggen over die straatdamers? Nou, kijk, ik denk uh, dat. Uh, of de Urk zie je dan links, dat is de nieuwe mens. Die, uh, die uh, geloven, uh, die, die zien uh, de geschiedenis die hier bestaat eigenlijk niet voor, voor dat soort mensen. En wij zijn natuurlijk wat conservatiever. En voor conservatieve mensen is misschien wel heel belangrijk. Dat, dat vormt je, dat, die cultuur, die vormt je, wat je vandaan komt, dat vormt je. Dat is heel belangrijk, denk ik. En ik denk dat links dat nog wel eens vergeten. Ja, en die uh, zeehelden hebben ons natuurlijk ook gevormd op een bepaalde manier. En daar kun je niet zomaar even aan de kant schrijven. Kijk jij er dan ook een beetje tegenaan, zoals uh, de roemde strip van Afriks en Overliks. Wij op Urk, wij blijven onze eigen vesting. En dit is dan ook weer een beetje ons signaal naar de rest van Nederland. Dat wij het hier lekker op onze eigen manier doen. Ja, dat is natuurlijk... Op een bepaalde manier vinden we dat ook wel leuk, denk ik. ik uh, dat, dat kan je gewoon niet ontkennen. Waarom een beetje middelvinger uh, tegen links en uh, Ja, rot maar even lekker op met je... Uh, dat leg je ons allemaal op en wat wij moeten vinden en zo. En dan, ja, dan zien we. Ja, veel urkers, die hebben dan gewoon een beetje side down denk ik. En dat vind ik ook wel mooi. Ik ben, dat ben ik er helemaal mee eens eigenlijk. Anneke, de dikke middelvinger richting de rest van het land. Dat is toch ook wel een beetje van de zotte, toch? Uh, nou, ik ja goed. Uh, ik begrijp, ik blijf erbij, ik begrijp het mechanisme dat je, dat je uh, gaat een radicaal standpunt in gaat nemen. Als je het gevoel hebt van dat je. Ja, geen, eigen, uh, of geen eigen mening meer op naam mag houden. maar. Uh, ja, dat je verplicht wordt iets, uh, iets aan te nemen. Ja, nou hebben we uh, het gehad hier over tradities. en die zijn hier in Urk heel relevant. Ook de sociale cultuur, waarvan we eigenlijk ook allebei hebben gezegd. die brengt ons ook veel. Hè. Heel veel nabuurschap, de inbericht op sociale controle. we hebben er ook heel veel aan. De vlag is ook nog zo'n dingetje. Hier in Urk uh, uh, hangt die overal. En wij dachten, wellicht moeten jullie ook wat Europeeser worden, wat meer naar buiten kijken. Wellicht ook in het kader van de toekomst van de visserij. Dus is het niet de hoogste tijd om ook naast de vlag wat Europese vlaggen te laten wapperen. We vroegen het op straat. Als we denken aan viswater, moet die Europese vlag juist weg, want we hebben heel veel last van Europa. Als, als visserijbedrijven zijn de, de regels door Europa opgelegd zijn extreem streng. Door heel veel landen die zelf helemaal geen kust hebben, terwijl wij een flinke kust hebben. Oh nee, dat, uh, die Urkenvlag die heeft haringen ja. erin, vissen, dus dat past toch wel bij Urk. Ja, de Europese vlag is prima, maar de uh, Urkenvlag is toch speciaal. Hij mag er gerust naast hangen, maar laat Urk zijn eigen vlaggetje maar houden. Van mij hoeft er geen Urk vlag te hangen en helemaal geen Europese vlag, maar wel de Nederlandse vlag. Nee, dat is gewoon echt iets van Urk natuurlijk. Dat is gewoon echt Urk. Nee, nee, Urk is Urk, dus die vlag moet ook blijven. Dat maakt Urk toch wat het is. Ik eh, vind de Urkse eh, vlag eh, vind ik ook mooi. Ik moet ook zo blijven. Nee, echt niet. <laughs> We zijn trots op Urk. Ik heb er ook een. En dan echt met dat soort dagen en met dat soort hoogtijdagen, dan gaat de Urk een vlag buiten. Ja. Die vlag, dat is eigenlijk niet het allerbelangrijkste. Maar wel het Europese perspectief en hoe het verder moet met Urk. Jullie zijn een vissersdorp. Dat eh, leidt tot problemen binnenkort. De pulsvissen mag niet meer. De Brexit gaat leiden tot hier grote problemen. Moet de toerisme niet een enorme boost gaan krijgen? Meer hotels hier en dat neer gaan zetten. Christkamer. Nou, ik ben het niet met je eens dat uh, de Kijk, Europa brengt voor ons heel veel regeltjes en uh, andere problemen. Maar ik denk niet dat. Uh, wij zijn al heel internationaal. We kopen over de hele wereld vee. Dus dat is het probleem. Dus in die brexit. Toerisme is de vraag. Moet ja. je daar niet alles op worden gezet van de verkiezingen? Nou, het mag voor mij wel. Ik bedoel, je mag voor mij toerisme erbij halen. een soort volendam worden of zo. Maar... Jij, Anneke? Ja, er mag voor mij wel geïnvesteerd worden in de toerisme. En dat is een heet hangijzer, daar komen we graag nog een keer terug voor naar Urk. Maar we gaan nu terug naar jou, terug naar Rob, terug naar Dracht. Nee? Oh, nou, we gaan helemaal niet terug naar bracht. We blijven hier in Urk. Maar in Urk, dit was de Volgende week zijn we er weer met een andere uitzending. over de verkiezingen. Zo direct de radiodoc over 23 jaar van NATO. Die een slechte start in zijn heeft gehad Met verwaarlozing en plekverbuien. de radiodocumentaire horen we hoe een jongeman probeert... NTO Radio 1. De Boekenweek komt eraan